5 uur. Botlewin met het NOS journaal. Turner Jurie van Gelder beslist uiterlijk vanavond of hij een kort geding aanspant om een plaats bij de finale op de Olympische Spelen af te dwingen. De advocaat van van Gelder denkt dat er een grote kans is om een zaak te winnen. Hij zegt dat het onduidelijk is aan welke regels Nederlandse Olympiërs zich moeten houden. Van Gelder werd naar huis gestuurd na een nachtje stappen buiten het Olympisch dorp. Deelrenster Anna van der Breggen heeft brons gewonnen op de Olympische tijdrit. Op de natte wegen rond Rio moesten alleen de Amerikaanse Armstrong en de Russische Zabelinskaya voor zich laten. Het is de derde Olympische medaille voor Nederland.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 Het NAVO-lidmaatschap van Turkije staat niet ter discussie. Het militaire bondgenootschap zegt dat in een reactie op berichten in de media over het standpunt van de NAVO met betrekking tot het lidmaatschap van Turkije en de koeppoging. De NAVO noemt Turkije een gewaardeerde bondgenoot die substantiële bijdrage levert. En justitie op Curaçao heeft een inval gedaan in de woning van de president van de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten, Emsley Trump. Het openbaar ministerie wil nog niet zeggen waar het naar zocht. Ook was er een inval in een bedrijf waar Trump klant is. De inval in het kantoor wijst mogelijk op betrokkenheid van de bankpresident bij Witwassen. En dan nog het weer. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af, soms met wat buien. Vanavond op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar een graad of 9. Morgen vanuit het westen regen, het wordt dan een graad of 17. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 Amsterdam-Den Haag, De staat tussen Knobelburg en Veen en Hoogmade 6 kilometer door een ladder op de weg die is daar verloren. Twee rijstroken zijn dicht.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 Show them it girl, with ba the bang bang bang sweet it girl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 Live it!